De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reuben. Vandaag Usans in de Brans. Een auto. Ik begrijp niet wat je het vandaan haalt. Nou, dat lijkt mij nou heel handig om te hebben, ja. Maar waarom? Waarom? <laughs> waarom? Omdat om de hele buurt een auto heeft. Daarom wil hij ook zo'n ding. Ach, zo mee. gaat het tegen. Zo maken we elkaar te koopgek. Dat is helemaal niet waar. Zo maken zou ook heel handig zijn voor mijn zaak. Kijk, je gooit er een bakje achter je vervoerd. Zo, huppakee, drie, vier fietsen tegelijk. God, zeg maar is, dat, dat is. Ze moet stallen, ze maar nog het ze nog uitlaten ook. Laten we het er nou ja. maar over uitschijnen, Peek. Een auto kost veel te duur. Nee, nee, nee. Toosie, nee. Het kost niet duur. Het kost wel duur. Niks kost duur. Wat weet u er nou van? Iets kost veel of is duur. Ik, ik spreek mijn talen. Sinds wanneer? Hoezo zou een oude man zijn talen niet kennen? Ja, een oude man nog wel, maar jij. Ja, kijk aan. Mijn zoontje zingt weer hetzelfde liedje. Oh. Maar het is allemaal jalousie, Want Omdat jij niet verder gekomen bent in de tweede klas lagere school. Oh jij klas? Dan? Nee, nee, doe niet. Maar nu heb ik les. Heb maar. u les? Nee, dat heb ik niet. En dat zegt u net. Ik heb niet, ik heeft. Nee, je hebt. Nee, ja, ik heb, maar voor haar heeft ik. Zij, zij moet vragen, heeft u. En dan zeg ik ja, mijn lieve kind. Ik heb, wat ook weer. Les. Nee, ja, nee, ik volg een cursus. In het buurthuis hier, ABN. Nou was dat vaderlijk een vergissing, want ik dacht dat dat eigenlijk zo was. Dat het ging om een bankvereniging die mij even ging leren om nog wat snel wat geld met elkaar te uh, snijden. Nee. Maar dat was dus niet zo. Jammer genoeg. Jammer, heel, heel jammer. Maar dus nou volg ik die cursus. ABN, Algemeen Beschamend Nederlands. Heb u daar da dan wat aan? Nee. Eh. Uh, heeft u daar dan wat aan? Nee. Heeft, uh, uh, nou ja, als je er niks aan heeft, waarom heb u dan die cursus genomen? Ja, A, hij is gratis. B, de koffie kost niks. C, de gevulde koek krijg je voor nacko erbij. Gries, ah. heb jij nog wat melk? Ja, Harry nee. de ijskast, waarom? Dan, uh, na, na, dan neem ik nog een beetje. Maar, maar Harry lust toch in melk? Het is al een tweede pak in drie dagen. En hij drinkt het allemaal alleen op in zijn kamer. Ik hou niet van melk. Ik krijg er van. Ik vind het eigenaardig. Vind jij dat niet eigenaardig? Ik, ik vind het eigenaardig. Nou, het is gezond. Ben je besch. Je... Ik krijg basis van. Ik... Basis en een droge keel. Er zit kalk in. Daar zal hij het wel om doen, om de kalk. Ah, kalk? Ja. ja, dat verklaart meteen jouw droge God keel. maar kan je net zo goed een appartimeer nemen? Heet gevonden... Ja hoor, ja, Trace, uh, ik heb nog een pak. Uh, zegt Tres, vergeet je geen nieuwe melk te halen. Waar heb je al die melk voor melk. nodig, Har? Huh? Nou, ik, ik vind het lekker. Nee, uh, jij vindt het vies. En daar heb je gelaak in ook, uh, Joris Driepinter. Je hebt gelaak, het is vies en je krijgt er puinjes van. Ja, wat kan u dat schelen? Omdat ik het een rotgezicht vind. Nou, daar heb ik niks mee te maken. Nee, maar jij kijkt ook niet de hele dag naar je eigen maar waar wel. We kijken tegen die gevlekte possegel aan. <laughs> daar vind ik een rotgezicht en dan haal je ook. Nee, vader, zij vinden het ook. Wie? Zij, wij. Hé? Hullie. Ja, dat zeg ik. Jullie zoeken het maar uit. Nee, ik vind het niks een auto. Al die pakken melk. Geeft natuurlijk wel gemak. Ja, het geeft gemak. Je kan je toch beter verstaanbaar maken met zo'n kussens. Ik vertrouw het voor geen stuiver. Ik wel, dat kost me niks. Dus ik ga er maar even mee door. Maar dat gemak weegt niet op tegen de kosten van zo'n auto. Volgens mij spookt Harry wat uit. Waar is ze? Wie? Ze moet op een kamer weggelopen zijn terwijl ik die melk haalde. Wie dan? Volgens mij verberg jij iemand op die kamer. Ik verberg niks. Maar wie is er dan uit die kamer weer gelopen? Ik heb een poes. Jij hebt hem. Poes? Ja, dat verbaast mij ook. Dus daar heb jij die melk voor nodig. Wat is dit? daar heb je ons al niks over medegedeeld, zwager. Over huisdieren zouden wij vooraf overleggen. Dat wil zeggen, jij vraagt wat mag en wij zeggen nee. Ach, het is maar een poes. Een poes is ook een huisdier. Ja, daar krijg je ook uitslag van, van poesen. Ik wel, dat komt natuurlijk van al die melk die ze zuipen. Nou ja, ik... Ik vond er van de week, ze liep alleen nog over straat en uh, geen baasje, miauwen. En ik dacht: ach, ik, ik neem er even mee. Het, het is zo'n lief diertje, Trace. Kijk eens, zo aanhankelijk. Zo blij dat ze weer een nieuw baasje heeft gevonden. Of uh, eigenlijk meer een zorgzame vader. Huh? Pijk, ik weet niet wat het is, maar ik krijg een al een beetje last van me. Mag. Aha, daar is ze weer, daar is ze. Ja, zie je nou, zie je, zie je, Trace. Kom oh, komt zo nee. naar me toe, zo naar het baasje. Ja, kom maar. Pst, pst, pst, zo, ja, kom maar bij het baasje. Ja, het is maar een poes, maar het geeft toch gezelligheid en, en liefde. Toilet, ik moet even naar het toilet. Hoe heet, zes ik vragen mag. Koppie, koppie, Trace. Ik geef toe, het was een goede vraag, maar toch niet briljant. Koppie? Koppie. Ja, koppie, koppie, zo heet ze. O, o, omdat ze altijd koppies geeft. Lieve, ik hou het niet meer, Pijk. Ik hou het echt niet meer. Ja, dat is zo lekker, is dat, hè? Wat lekker. Nou, mijn neus, dat mijn neus weer open trekt. Hij slaat altijd dicht van die zwager van jou. Je neus slaat dicht, je puisjes, je puisdag. Jij bent de ramp voor het ziekenvols. Oh, nee, nee, nee, nee, dat is niet waar. Ik ben een zegen voor de mensheid, want van mij kunnen ze leren. Kijk, ik laat mijn lichaam na aan de medische wetenschap. Je meent... Ja, ja, ja. Ze mogen er alles uithalen. Ja, als ik dood ben natuurlijk, hè. Nog even de vraag. Maar ben ik dood... Gaat uw gang, heren. Haal er maar uit. Dan mogen ze er eruit halen wat ze willen. Grabbelton. Nou, sla je glas naar binnen. Dan nemen we er nog één, Tot? Ja, men slaat geen glas naar binnen, moet je dat. De inhoud, ja. Wat erin zit. Maar het glaasje liever niet. Wat hebt hij? Hij studeert. Zo, fokke. En wat studeer je dan taal? Hij leert dus Nederlands te praten. Wat sprak hij hiervoor dan? Duits? Nee. La, la Ik sprak geen Duits. Ik, denk, ik spreek het wel. Dat heb ik in de oorlog nog geleerd. Daar praat ik liever niet over. Nog Spreek. Nog eindsnaps, Jullie zijn te vermoeiend voor mij. Wat heb jij? Ik heb niet geslapen. De hele nacht wakker gehouden door de poes van mevrouw. <laughs> Wat zei die? Mijn poes. De poes is weg. Mevrouw, de poes is weg. Worden. Moet ik het soms in het Duits wiederholen? Zo, maar als die weg is, hoe kan het beestje dan wakker hebben gehouden? Het beest hebben we niet wakker gehouden, maar mevrouw lag maar te kakelen over dat gekreterige beest van haar. En dan moest ik gaan zoeken. Leg een jankhebster ervan. En vanmorgen weer, en vanmiddag weer. Ze blijft erover doorzakken, ik word er gek van. Wat is er dan met het beest gebeurd? Weggelopen, weggeslopen, de deur uit de straat op. En ik zit met de ellende... Weggelopen? Wacht eens. Nee, nee stil nu eventjes. Hoe zag dat beest eruit? Hou ah, nou even je kop, ik heb een idee. Hoe, uh, hoe heette dat beest? Pitsie. Jammer. Hoezo? Nou, ik dacht dat dat misschien die maffe waren van jou zijn poes gevonden dat, dat, dat dacht ik ook. Zag dat, maar dat, dat is toch niet zo? Dus is jammer. Nee, het is hem wel, dat kan toch niet missen? Het is hem niet draaien, want dat klinkt van Harry, hij heeft geen Pitsie. Maar dat kan Harry toch niet weten? Nee, omdat die dommer ik geen kopie-koppie heb. Heeft, hij heeft, heeft kopie-koppie wel en... Toon, wij hebben de poes van je vrouw. Wat zeg je nou? Ik ga hem halen. Ja. Ga jij hem maar even halen, dan blijf ik hier even staan te wachten. Peek, jongen, als het echt zo is, dan ben ik je diep dankbaar. En heb jij een stevige nooit verdiend. Peek, wacht even, ik ga toch even mijden. Nee, jij was hier, het was mijn idee. Nee, het was mijn idee. Nou goed, dan was het ons idee. Wacht nog eventjes, ik ben ouder. Wat heb je er nou mee te maken? Heb, heb, niks heb. Je lieve heer heeft vreemde schepselen geschapen, maar bij hun hebt die zware pitten. Nee, nee, ik sta er niet meer af. Dat, dat, dat ken ik niet, dat is onmenselijk. Maar het is het poesie van de vrouw van Toon. Het ja. arme mens heeft al nacht te leggen huilen. Nee, ze... Ja, nou even niet, docent. En ik dan? Zij heeft dat beest al jaren. Je kan het mensje toch niet janken door dat te leggen? Nee, Liegen. nee, dat mensje niet. Dat stomme mens niet, dat stomme rotwijf vooral niet. Maar wie ziet mijn tranen? Uh, nee, uh, dinges, alsjeblieft niet halen, zegt, Daar ken ik niet tegen, dat weet je. Uh, uh, uh, dat ik zal leggen huilen, dat ziet geen hond. Nee, geen poes. Uh, en ik, ik ben ander gehecht, is nou al. Vergiet. ik heb gelijk haar? Het beest is van de vrouw van Toon, eerlijk uh, is eerlijk. Hebben we dat Toon verteld? Ja, en hij stuurt de politie op je dak, hoor je? Als we onze beloning niet krijgen. Uh, Harry, Harry, wat ga je nou doen? Uh, ik ga nou afscheid nemen... Maar wat ik zou gaan doen als koppie koppie weg is. daar ben ik nog niet zeker van! Tonjo, zet de flesbak klaar. We hebben daar Een geschenk uit de hemel. Waar is dat wat meest? Ja, alsjeblieft. Gezond en wel en iedereen tevreden? Ja, nee, nee helemaal niet. Dat is pici niet. Huh? Nee. Nee, dit is kopie-kopie. Uh, wat is toch wel de poes van je vrouw? Oh nee, pici is rood. En ook een Pitsie dikker. dikker. Nou, misschien kun je de haar een beetje verven? Hey. Oh nee, ze kent dat beest van binnen en van buiten. Ja niet eens. Sorry jongens, neem maar een uit voor de moeite. Nou, uh, graag dan maar. Ga weg, ik krijg uitslag bij je. Nou, wat? Wat bedoel je nou? Hij pakt het beestpader is van Harry. Wat? Dan kom op dat vlug, ga ook de deur uit. Ja, maar mijn borreltje nou! Borreltje laat later, paal. later! Nou, is het ja. beest. Nee, maar ik denk nee, eerst mijn borreltje! Nou, daar zitten we er mooi mee. Toon nog steeds zag En als ik dit aan Harry vertel, dan, dan knoopt hij hem op. En dit is dan jouw schuld. Kijk, ik weet van niks. Ik heb dat beest niet van huis gehaald. Auw, je hebt je borreltjes kan drinken terwijl ik mijn longen uit mijn lijf liep om hem te pakken te krijgen. Oh, Peek. Hier zie ik je dus. Dat had je kunnen weten, Frits. Zocht je mij dan? Ja, ik heb je even nodig. Wil je wat drinken? Nou, heel graag. Alsjeblieft, fijne jongen. Ik geloof niet dat ik nee, nou... nee, nee, ik weet het. Je hebt mij niks aangeboden, maar toch accepteer ik het graag. Daar doe ik niet lul over. Drie pils waar? waar? Even maar. Zeg, Peek. Ja. Ben jij nog steeds op zoek naar een knap wagentje? Ja. Hoe weet jij dat? Ja, dat spreekt zich door, dat is zo'n dikke. Kijk, ik zit in die tweede balans. En dan hoor je dat, dat is uw kans. En ik heb misschien wat voor je. Ja, nou, het gaat niet meer door, Frits. Ik heb het er thuis over gehad, maar uh, het is te de Ja, het kost te veel. Ja, het is duur, maar je hebt er ook gemak van. Ja, dat zijn threes ook. Nou, kijk eens aan. En ik heb toevallig al een paar dagen hier om de hoek een leuk occasion staan. Welk merk zei je? Occasion, dat is Frans. Welk jaar? ja. Nou dacht ik eerst dat hij voor jou in een te dure prijsklasse zou vallen. Maar ik doe er wat vanaf. De nieuwe modellen komen er nou aan. En dan moet je van die oude modelletjes af. Zie je overal. Dat is een chance in deze brans. En toen dacht ik gelijk aan jou. Ik weet niet, weet Ik weet niet, twee's is er ook tegen. Begrijp ik helemaal. Maar je kunt toch eventjes gaan kijken. Hij staat hier op de hoek. Nou, kijk eens, Spike. Hier staat ze. Is het geen juweeltje? Holle machtig. Is het die oude stofzuiger hier? Ja, niet op je <laughs> nieuw, maar een degelijk oude karretje met een Europees karakter. En klasje van voor de oorlog. Ja. Vind je dat niet zeg, nou, vind nou, er niet beeldschoon? Ik vind er beeldschoon. Nou, luister eens. Er zit maar één koplamp op. Ja, dus je hebt altijd licht van voren. Tja, er horen toch twee koplampen op? Ben jij nou achterlijk of zo? Op elke auto horen twee koplampen. Ja, ja, nou maar, heeft deze er maar één? Ja, nee, wacht even, Peek. Kijk, dat zit zo. Die andere is even de reparatie en die krijg je zodra als dat die klaar is. Laatste, als ik nou aangehouden word door de politie, vertel. Ja, dat is jouw zaak. Ik kan moeilijk al die tijd met je mee rijden. Nou? Ja, als je die jongens vertelt hoe de zaak in elkaar zit, dan begrijpen ze dat wel. Dat is uw zals. En per slot kost die van jou maar duizend gulden. Duizend gulden. Nee. nee, voor een klasbak niet, nee, maar voor deze omgevallen mechanodoos is een geldje al te veel. Hier moet je dus nee, Niet aankomen, niet aankomen. Ben je nog helemaal gek geworden, ouwe? Je moet er met je tengels mee aan Sorry. En Peek, je krijgt er een hoop accessoires bij. Ja, hoe? Accessoires? Extraatjes zal ik maar zeggen. Oh, oh. oh zoals zo, een zo. Nee, nee, geen mistlamp, nee, dat niet. Maar dat maakt toch niks uit, want met die mist zie je toch geen flikker. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. En verder is het een heerlijk autootje van de eerste eigenaar. Had hem altijd in de garage staan. Er is bijna niks mee gereden. Nee. Maar hoeveel kilometer staat er op de teller? De, uh, er staat 40.000 kilometer op de teller. Het is niks op, Pijk. Kijk, nee, niet doen. Dit nee. ding is volgens mij de miskoop van de maand. Oh nee, nee, oh nee, jongens, daar hoeven jullie niet bang voor te wijzen. Want de miskoop van de maand heb ik gisteren al verkocht. Fritz, zit een garantie op. Ik garandeer jou een prima karretje, Jan. Wat uh. een bit. Nou, dat hebben we niet. Dat is ook niet nodig. Kijk, een rottige krakkemik moet ik een garantie mee geven. Ja. En dat is bij dit luxe paardje overbodig. Een kwestie van vertrouwen. Ja, ja, ja. Dat is zeker ook uw sens in jullie brons. Kom op, hek. We gaan naar binnen. Ja. De pils. Beeld... En za zanig, zanig. 1 op 25. Als je hem duurt. Nee, nee, nee. Het lijkt me niks fits. Hij is me te antiek. Precies, antiek, wat ik zeg. En daar betaal je geen cent extra voor. Net als voor de andere gratis accessoires. Een uh, uh, reservewiel? Uh, nee, nee, dat heeft die type niet. Dat heeft die type niet? Juist, yes, want dat heeft die type niet nodig. Moet je kijken, moet je kijken, die bandjes niet aankomen. Ik kom er niet. Kijken, zei ik. Die bandjes, helemaal glad. Geen profiel, zoals bij die andere auto's, nee. Spiegeltje glad. Kan nooit, kan nooit een stukje glas of andere auto's uit tussenkomen. komen. Dus kan nooit lek raken. Dat is een, eh... Uh, en Nouveau T, ja. Ik uh, geloof, Frits dat jij denkt dat ik niet goed aan mijn hoofd ben. Dat denk ik helemaal niet. Oh. Mag ik eraan ruiken? Nou. Nee, hij, weet, hij weet het zeker. Kom op nou, zeun. Dit wrak dit is niks voor ons. Oh, wacht, niet nu, wacht, nu, wacht, nee. wacht, wacht, wacht. Ga er nou even in zitten. Dat kan toch geen kwaad. Ga er nou eventjes in. Ga even naar mij, kijken. Nee. Zie je zien hoe dat zit? Als een vorst. Ja. Kom op nou, kom op nou. Hier. Deurtje open, goed vasthouden, deurtje, goed vasthouden. Die deur, die valt er te bed aan. Dat, dat, dat, dat is voor de vaardigheid. Nou, raad erin. nog even dan. Deurtje voorzichtig dicht. Nou, hoe zit het? Lekker, hè? 100 in orde, de oude vrouwtje had geen klachten. Dus het is pico in orde. Oud vrouwtje? Ja, dat arme uh, mens. oh, zwaar ziek. Zielig, hoor, dat wijfie. Kwam hier met die auto, kon er niet meer mee rijden. Zwaar ziek, dat oude mens. Maar, vriend, hoe hij nou lol je? ik vind stukken sigarenpeuken op de bank. Ja? Ja, daar is hij nou juist zo ziek van geworden, van die smerige stinkzigaren. En, bevalt hij, je? Nou, ik moet zeggen, uh, Nou, je moet wel snel beslissen, hoor, want ik heb nog drie kleintjes ervoor. Zeg, wat zit er daar niet? Zeker in het uh, paviljoen 3? Hé, hey, wokker. Zal ik jouw podium eens even in de staag zetten? Hé, oh, Frits, oh, oh. hey je trapt de rem helemaal tot op de grond? Ja, dat is het type. Je moet met deze wagen pompen remmen. Heel lang pompen remmen. Ja, en als het ligt nou in één op rood? Je moet met... gewoon vooruit denken, dommie. Als je nou een straat inrijdt en je weet dat er rechts om de hoek, links de bocht om... ...en dan nog 200 kilometer verder op een stoplichtstraat... ...dan op rood springt, dan begin jij al te pompen en te remmen ja, en te pompen. Verdam, ja, ja. Zo heb ik het zelf zo niet bekijken. Moordenaar, kom er nou uit, Peik, dit is een rij om de doodkist. Oh, wacht even, wacht even. misschien wil Peik wel een proefritje maken. Ja zeg, kom maar op hoor, maak er maar een proefritje mee ook nog, als je graag dood wil. Doe dat jongen, trap hem op zijn staart. Miauw. Wat Wat doe je nou? Ik trap hem op zijn staart. Wie? Die poes. Wat ligt er nou in mijn wagen? Een poes. Een grote rode poes onder een, de bank. Nee. Een grote rode... Een pitsie? Ja, een pitsie niet alleen. Hier, één, twee, drie kleine pitsies. In mijn <hijen> Heb die in mijn ja. wagen? Leggen bevallen je? Natuurlijk ze hebben gelijk. Waar kan je nou beter zitten dan in zo'n degelijke ouderwetse doorgeroeste kattenbakken? <hijen> Nou, moet je vrouw, Toon. Ze slaapt. Eindelijk. Zij wel. Nou gaan het hem maar gauw wakker maken. Ja, ik kijk wel uit. Ik word gestoord van dat mens. Hé, hey, Toon. Kijk eens even. Oh, nee. pietje. En zelfs één pietje meer. Voilà. Eén, twee kleine pietjes. Toon, kerel, je bent vader geworden. Nee. Nog meer secretie die weg kunnen lopen. ei hey, Peek. Er waren toch drie pietjes, dacht ik. Appa. Maar we hebben nog een klein foutje goed te maken. Hoe is dat nou met Harry, Trace? Ik weet het niet. Hij doet geen mond meer open sinds jullie die poes hebben meegenomen. Waar is die? Op zijn kamer. Oh. Harry! Harry! Kom even! We hebben een verrassing mooie paddenkoek! Wat? Koppie, koppie? Nee, nee, nee, nee, geen kopie, koppie. Oh. Was ze van toon? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Waar is ze dan? Ze is weggelopen. Ze zijn schuld. Mijn vader van je kanus. Is... Weggelopen. En, en dat is jullie verrassing. Sadisten, stelletje thuis. Oh, nee, nou, nou, nou. Ik ben kapot. Nee, nee. nee wat nog kalm, een Hé, hey, Kijk eens. Hey. Huh? Kijk eens. Hier. Voor jou. Oh. Net geboren. Oh. Voor mij. Dit beestje heb een vader nodig, haar, En een moeder. Het is verdachte gelijk aan jou. Vind je het niet lief? Oh, wat lief. Voor, voor mij. Oh, wat een kleinschattig poesie zal ik er even Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Geef maar aan mij. Zo, zo, ja. Ja, ik heb daar ervaring mee, hè. Zo, poelekie, poelekie. De naam heeft hij al, hè? Peek. Hé, hey, nou die andere verrassing. Nog meer beesten. Hé, nee, champagne! Harry, we gaan jouw eens flink vieren. Hoe kom ik er niet die fles? Even toon gekregen. Ja, maar we doen gewoon alsof we hem zelf hebben gekocht. Dat drinkt even lekker ik, jongens. Ga Ik... gaat niet Ik... weer niet thuis. Dan kom daar naar. Rijs, glazen. U hebt geluisterd naar De Brekers of De Dagelijkse Beslommeringen van een Wonderlijke Familie. De rolverdeling was als volgt. Peek de Breker, Piet Reumer. Trees, zijn vrouw, Tonny Huurdeman. Harry, Sakko van der Maade. Toon, Ab Abspoel. Frits, Wim Wama. En Fokke, Johnny Krijkamp senior. Technische realisatie, Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had, Hiro Muller.